Radio en internet. GMM. Met nu de nacht.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 Morgen ernstig ziek, heb ik nooit meer leuk publiek, moet ik in deelcel gaan wonen, ga ze kan op klonen, o, heb ik acht verstopte vaten, kan ik morgen niet meer praten, val ik uit een raamko zijn, zal ik nooit meer dronken zijn. Heb maar een... maar het maakt niet is mijn dag. Het is mijn dag. dag. Als op de Duitsers komen. Het is mijn dag. Beetje je puur, het is mooi. Het is mijn dag. Echt horsk lachen. <tot of> hey <day> daadjes, mijn, nee, mijn dag. Stel hem aan op mijn dag. Wel, nee, ik zie Wel, nee, ik zie Het is echt mijn dag, het serieus. Echt niet. Wel, nee, ik zie mijn dag. Wel, het is mijn dag. Oh no, no. Echt horsk lachen. <tot of the day> me.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 I never got to make it feel bad I let it fall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 We zijn nog steeds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 Cause yeah, the men yeah. are hard to find Mama taught him that. I gotta,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 Dan het weer aan de noordkust nog een krachtige tot harde zuidwestenwind. Elders rustiger, minima van een graad of zes. Overdag bewolkt, maar in het zuidoosten kans op zon. Middagtemperatuur rond negen graden en opnieuw een harde zuidwestenwind. In de avond regen.